12 uur. Dit is Radio 1 met Ghislaine Plag. Goedemiddag. In lunch straks een uitgebreid gesprek met NOS-verslaggever... en Oud-Amerika-correspondent Ilkobos Bos van Rosenthal. En we hebben een kandidaat voor de Nationale Nieuwsquiz van 14 jaar vandaag. Eerst het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag. Lichamen van Ruben en Julian uit het water gehaald. Hevige rellen vannacht in Stockholm... en veel doden bij een serie bomaanslagen in Irak. Het is bewolkt vandaag. Er valt wat regen of motregen. Vooral in Limburg regent het. en Het wordt 12 tot 15 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen. Het wordt een graad of 13. De rest van de week blijft het wisselvallig. En het wordt kouder. Het wordt een graad of 10. Na een zoektocht van bijna twee weken... zijn de lichamen gevonden van de broertjes Ruben en Julian. Ze werden gevonden in een afwateringsbuis bij het Utrechtse dorpje Koten. Verslaggever Rink Kamer is nu bij het politiebureau in Utrecht. Rink, wat is het laatste nieuws? Ja, de politie in Utrecht uh, heeft uh, bekendgemaakt dat om 1 uur vannacht de lichamen van de twee broertjes zijn geborgen. En dat ze zijn overgebracht naar het uh, NFI. Daar moet de uh, identificatie worden afgerond. Want feitelijk is het zo dat de identificatie nog niet formeel is uh, vastgesteld. En uh, politiewoordvoerder Ellen de Heer legt uit waarom die identificatie zo lang in slag heeft ja Dat duurt inderdaad lang, uh, maar de omstandigheden waarin je, de lichamen gevonden zijn, het feit dat ze meerdere dagen in het water hebben gelegen, maakt het onderzoek en de identificatie lastig. Uh, Ellen de Heer was dat van de, de politie hier in Utrecht, vandaar dat het waarschijnlijk nog wel, uh, misschien wel 24 uur uh, zal duren voordat de identificatie uh, is vastgesteld is afgerond. Maar dat is een formaliteit, want de politie is er zeker van dat het hier om de twee broertjes gaat. Dat is dan wat er in, uh, jij staat in Utrecht op dit moment, maar ja. er is ook overleg op het gemeentehuis in Zeist. Daar woonden ze, de twee jongens. Wat wordt daar ja. besproken? Ja, de burgemeester uh, is daar in gesprek met de voorzitter van de voetbalclub, uh, met de directeur van de school, met de maatschappelijke organisaties. Uh, hij praat daar uh, uiteraard in een nauwe samenspraak met de familie over de manier waarop de twee jongens uh, herdacht uh, kunnen worden. Uh, er is heel veel belangstelling. Dat heb je natuurlijk ook uh, meegekregen de afgelopen twee weken. Veel medeleven in het land. Op uh, diverse sites zijn er bijvoorbeeld al duizenden steunbetuigingen geplaatst. Als iedereen maar wat doet, uh, dan is dat een, kan het een probleem opleveren. Veel mensen willen wat doen. En dat moet gecoördineerd worden. En dat gebeurt uh, vanaf vandaag. Ringkamer vanuit Utrecht.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 Bij een van de onderzochte banken bestempelden de onderzoekers... bijna 60 van de klanten als zeer riskant. Dat was het een onrustige nacht in Stockholm. De hoofdstad van Zweden. Rellen tussen jeugdbendes en de politie. Drie agenten zijn gewond geraakt. Gebouwen en auto's beschadigd. In de fik gestoken. Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Dirk, wat is daar gebeurd? Ja, er zijn dus uh, onlusten geweest gisteravond om 10 uur in een wijk... ongeveer 20 minuten met de metro van Stockholm, een betonblokkenwijk. En daar hebben een honderdtal jongeren volgens de politie uh, voor onlusten gezorgd. Toen de politie werd opgeroepen omwille van een voorval... Uh, werd ze meteen met uh, stenen bekogeld. En ja, de onlusten liepen dan een beetje uit de hand. Uh, de brandweer kwam er ook bij, kon niet echt blussen... En, ja, er zijn een vijftigtal mensen ook moeten geëvacueerd worden... omdat er een garagegebouw in, so in die wijk in brand werd gestoken... waar gasflessen waren. En een, fotograaf, een persfotograaf zegt dat er een honderdtal auto's... ook dus in brand zijn gestoken. Ook in het centrum van die wijk, die is in de jaren zeventig ontstaan... zouden er heel wat ruiten gesneuveld zijn. Ja, hevige rellen dus. Wat was de aanleiding? De aanleiding volgens... Uh, een Jongere organisatie is dat verleden week een 69-jarige man door de politie is doodgeschoten in zijn flat. En die omstandigheden zijn nog niet heel duidelijk. De politie zegt dat die man, uh, toen, ze op, toen de politie werd opgeroepen, dat die man met een hakbeeld te keer ging en dat men hem probeerde te pacificeren. Dat is niet gelukt en daarop is hij doodgeschoten. En de jongeren in die wijk zeggen, we hebben daar geen afdoende verklaring voor gekregen. En de jongerenorganisatie, Megafoon in die wijk, zegt ook, we willen graag excuses daarvoor. We willen precies weten wat er is gebeurd. De politie zegt, wij denken niet of wij weten niet of er een verband is met dit, met uh, ja, deze handeling verleden week, dit soort toestanden gebeurt helaas in een aantal wijken ten westen van Stockholm waar je een grote concentratie van ja, migranten hebt. In deze wijken, Hoespu, heb je ongeveer 80% migranten en daar loopt het soms wel eens uit de hand, zegt de politie. Dan slaat de vlam in de pan, ook weer zoals vannacht. En de politiek, die wakker de boel ook wel eens wat aan, hè? Wel, op op het moment is het, on, uh, is het dus weer rustig... maar agenten zeggen... Uh, ja, de volgende moord op een agent... die zou wel eens hier kunnen gebeuren... in deze wijk ten westen van Stockholm. En ook een toeschouwer gisteravond zegt aan Zweedse media... dit hier was net als in de film, een beetje surrealistisch. Uh, het wordt hier steeds erger. En inderdaad, die migrantenorganisatie... of die jonge organisatie, Megafoon... die vindt dat politici uh, niet genoeg uh, doen... en vindt ook dat de politie niet... In een dialo dialoog is gegaan, maar eist dus ook meteen al excuses voor het voorval van verleden week. Ja. En dat wil dan niet zeggen dat het ook voorbij is? Het zou misschien vannacht weer kunnen gebeuren. Ja, dat is nu een beetje afwachten. De politie heeft niemand opgepakt en uh, brengt nu alles in kaart. Er zijn getuigen verhoren en uh, er is ook uh, gefilmd. En dan wil de politie uh, kijken uh, wat ze kan doen, maar inderdaad volgens agenten die niet bij naam worden genoemd, maar in de Zweedse media aan boord uh, komen... zou het dus uh, steeds erger worden. De politie durft ook niet meer met één politiewagen naar die buurt te rijden. Dus er, moet steeds, er moeten steeds verschillende auto's zijn. Rellen dus. Spanningen in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Dirk Evers, dankjewel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. En opnieuw veel doden bij een serie bomaanslagen in Irak. Zowel in de hoofdstad Bagdad als in het zuidelijk gelegen Basra... gingen meerdere autobommen af. En er kwamen zeker veertig mensen bij om het leven. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn, waar, tegen wie waren die aanslagen gericht eigenlijk? Tegen uh, Sjiïten in Irak. Uh, zoals je weet, die twee hoofdstromen van uh, de islam... die komen beide voor in Irak, Sjiïten en Soenieten. Sjiïten zijn in de meerderheid en zij waren nu het doelwit. Waarbij je moet opmerken dat het dus niet gericht was... tegen de Shiitische regering. Dan kan je je voorstellen dat het uh, overheidsgebouwen zijn, politie, leger. Dat was het allemaal niet. Het waren busstations. Het waren drukke plekken met veel burgers. En wat bereik je daar dan mee, zou je zeggen? Het was een vergelding, denk ik, dat je kunt zeggen. Het staat niet op zich een uh, golfje van aanslagen uh, de laatste dagen eigenlijk al. Uh, vrijdag waren Soenieten juist weer het doelwit en die reageerden weer op Sjiiten die de hele week op de korrel waren genomen. Met andere woorden, men reageert op dit moment op elkaar. En daar zit dus de regering op de achtergrond wel uh, tussen. Maar nogmaals, niemand uh, neemt het uh, op, op de regering. Ze reageren het allemaal af op elkaar. Vandaar dat er dus de afgelopen week, volgens sommige schattingen, 150 burgers om het zijn gekomen. Dat lijkt al maar meer te worden. Waar gaat dat heen? Want het woord burgeroorlog uh, ga je dan weer in gedachten krijgen. Ja, iedereen zit natuurlijk met angst en beven te denken aan die uh, aanslagengolven die we hebben gezien uh, vijf, zes jaar geleden. En dat is wat heel veel mensen nog heel erg uh, voor de geest staat en hopen dat het daar niet naartoe gaat. Maar het heeft er ook hier weer een beetje te maken met die onrustige situatie in het buurland Syrië. Uh, er is sprake van he, dat die uh, burgeroorlog steeds sectarischer wordt. He, dus dat die twee groepen, Shiiten en Soeniten, steeds meer tegenover elkaar komen te staan en dat dat overslaat naar de buurlanden. Nou, ik zit zelf in Libanon, daar zie je het aan de grenzen al gebeuren... maar Irak wordt toch ook met heel veel nadruk gebeurd. In grosso modo kun je stellen dat die balans tussen shiiten en Sunnieten die in Syrië wordt uitgevochten... Ja, die heeft natuurlijk ook effect op die balans in buurlanden. Dus op het moment dat de Soenieten, wat, uh, de oppositie in Syrië... dat die meer de overhand krijgen... dan zul je zien dat ze in de buurlanden zich ook meer gaan roeren. En Het omgekeerde is ook waar. Als die Syrische regering met een offensief bezig is... dan zullen Shiiten in de buurlanden zich gesterkt voelen. Dus Irak ontsnapt niet aan de situatie in het buurland Syrië. Die spanningen onderhuids tussen Soenieten en Shiiten, die twee hoofdstromingen in de islam, die waren er al, dat weten we allemaal... En ze komen nu weer bovendrijven, mede als gevolg van het buurland Syrië. Sander van Hoorn over de gewelddadigheden in Irak. In Kappadocië, in midden Turkije, zijn twee luchtballonnen tegen elkaar gebotst en neergestort. En daarbij is een Braziliaanse toerist omgekomen. Volgens de autoriteiten, daar in Kappadocië raakten 16 mensen gewond: Brazilianen en Spanjaarden. Ze liepen botbreuken op en één van hen is er slecht aan toe. Cappadocië is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Turkije... vanwege het unieke grillige landschap, ontstaan door erosie. Het gebied staat ook op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. En het hele jaar door gaan er dagelijks vele ballonnen de lucht in... om dat landschap vanuit de lucht te zien. Topmannen uit het Britse bedrijfsleven waarschuwen de bevolking... dat een vertrek uit de EU heel veel geld kost. Ze hebben berekend dat het vertrek neerkomt op zo'n 109 miljard euro. Dat is ruim 4000 euro per Brits gezin. Tijdens recente regionale verkiezingen... in Groot-Brittannië was er een opvallend grote winst voor eurosceptici. Veel Britse intellectuelen en grote ondernemers... zijn daar behoorlijk van geschrokken. Wie het EU-lidmaatschap wil opzeggen... vindt politiek belangrijker dan economie, zeggen die... Britse topmannen uit het bedrijfsleven... in een ingezonden stuk in de krant. Caries van Houten gaat de Zweedse actrice Greta Garbo spelen... in een film over Garbo's leven. Dat is vandaag bekendgemaakt op de dag... dat het Zweedse filminstituut 50 jaar bestaat. En Caries van Houten gaat de film ook produceren tegen de Amerikaanse filmwebsite Screen Daily... zij van houten dat ze zich sterk aangetrokken voelt tot Garbo. Vorig jaar zei de actrice al dat ze ervan droomde... om ooit in de huid van die Zweedse actrice te kruipen. Garbo dus, die in de jaren 20 en 30 echt een sensatie was. Het is 11 minuten over 12. We gaan eens kijken bij de ADB. René nee, Passet, wat is er aan de hand? Nog niet heel veel, maar het wordt wel nu drukker op de weg. Vanmiddag verwachten we veel files. Op de A2 vanuit België nu een korte file bij Maastricht... bij de werkzaamheden daar, bij het Europaplein. En het is al druk op de N256, de weg syrix C richting Goes. Vooral op de Zeelandbrug, Er staat 4 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws, de lichamen van de broertjes uit Zeist... zijn nu bij het Nederlands Forensisch Instituut. Het onderzoek daar gaat naar verwachting langer dan 24 uur duren. In Stockholm, in Zweden, hebben jongeren vannacht auto's in brand gestoken. Ze zijn woedend op de politie, die een man heeft doodgeschoten. En bij een serie bomaanslagen in Irak zijn tientallen mensen omgekomen. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de Plag met lunch. Heeft u vandaag de Pravda al gelezen?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 Goedemiddag, het wordt een iets andere uitzending dan u van ons gewend bent. Want op deze Tweede Pinksterdag hebben we geen mediajournaal en mediaforum. Maar wel uitgebreide tijd voor een gesprek met NOS-verslaggever Eelkoppels van Rozentouw. Onder andere over zijn tijd als correspondent in Amerika. Over media-hypes en over zijn toekomst bij Nielzuur als verslaggever. Na half twee is er Stand.nl. En vandaag gaan we het hebben over de stelling... Nederlandse kinderen worden te vrij opgevoed. U kunt niet bellen, maar wel meediscussiëren via onze site www.stand.nl en natuurlijk via de app. En het is aan Willem Spoelman van 14 jaar uit Leeuwarden om deze week de score in de Nationale Nieuwsquiz te openen. Als u zelf een keer mee wilt doen aan de quiz, dat kan natuurlijk. Mail dan even uw naam en nummer naar nationale nationalenieuwsquiz.ncrv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Hij is NOS-verslaggever, binnenkort nieuwsuur-verslaggever. Uh, heeft zo'n beetje elke deelredactie van NOS-nieuws wel gehad deze afgelopen jaren en is net terug uit Amerika, waar hij een aantal jaren als correspondent heeft gewerkt. Ilke Bos van Rosendaal, welkom. Dank je wel. Kijk, het is al meteen te horen dat je niet tegenover mij in de studio zit... wat uh, oorspronkelijk wel de bedoeling was. Maar je bent in Zeist, waar je voor de NOS op pad bent. Uh, interview met de burgemeester van Zeist Koos Janssens. En dat gaat natuurlijk over de fonds van de jongetjes Ruben en Julian. Um, wat, wat heb je met hem opgenomen? Want we hebben hem al een aantal keren kort een verklaring horen afleggen. Was er nog iets aan toe te voegen? Ja, nou, hij had vanochtend een uh, gesprek met uh, betrokkenen uit Zijs, Dus de voorzitter van de voetbalvereniging waar de jongetjes zaten. De uh, directeur uh, of iemand van de school waar ze op zaten. Ja, ze hebben, hij, hij legde uit hoe, ze, hoe dat gesprek verlopen is... en wat ze de komende dagen gaan doen, dat ze nou ja, de, de, de rouwverwerking voor deze hele gemeenschap... Uh, maar ook wel daarbuiten uh, op de, een, van de uh, een of andere manier willen organiseren... of dat nou een stille tocht is of iets anders, uh, dat weten ze nog niet. Maar daar hebben we het een beetje, daar hebben we het een beetje over gehad. Ja. Hangt er een bedrukte sfeer ook in Zijst of merk je daar niet zoveel van? Nou, dat, dat merk ik niet. Ik was, ik was vlak voor het interview kwam ik aan bij het gemeentehuis. Uh, ja, daar, daar zijn ze er uiteraard. Maar dat zag je gisteren ook op die persconferentie aan de burgemeester uh, uh, heel erg mee bezig. Van een bedrukte sfeer in het, in, het, uh, in het dorp heb ik verder nog weinig gemerkt, maar daarvoor ben ik hier ook tekort. Ja. Hoe werkt dat eigenlijk? Want uh, goed, we hadden natuurlijk het gesprek voorbereid. Je zou hier zitten. Actualiteit gaat voor. Dus zo werkt dat in de journalistiek. En zeker bij de NOS natuurlijk. Was dit ook, is dit ja. ook jouw dossier zo gezegd? Nee, dat niet. Um, we, we, hebben, we werken wel met dossiers. Uh, alleen in dit geval, omdat dit toch al een paar weken uh, liep, doen verschillende verslaggevers dat uh, volgens mij. En je werkt gewoon volgens een rooster. Nou, op dat rooster stond ik vandaag, uh, tweede Pinkse dag. En uh, ja, dan, dan doe je het nieuws dat die dag op je afkomt. En dat, uh, nou, gisteravond werd duidelijk. Uh, toen de jongetjes werden gevonden dat dit vandaag uh, mijn klus zou zijn. En dat geldt ook voor een verslaggever uh, die, die op de, de vindplaats uh, staat. En uh, ja, nee, zo gaat dat. Ik, ik heb niet echt een dossier gehad de afgelopen maanden uh, bij het journaal. Ik ben wel met een aantal onderwerpen wat langer bezig geweest. Daar is ook alle ruimte voor gelukkig. Maar verder, uh, ja, als, als binnenlandverslaggever, algemeen verslaggever officieel... doe je gewoon wat er, uh, wat er op je pad komt ja. die week. En is dit dan een onderwerp uh, wat, wat prettig is als journalist om, om aan bij te dragen? Of zou je ze liever overslaan? Nee, ja, ik, ik, ik zou ze liever overslaan. Ik denk dat dat voor iedereen eigenlijk geldt. Het is een, ik, ik, ik vind het heel erg lastig. Uh, ik begrijp dat het de journaals moet halen, ook dat het in de krant staat. Tegelijkertijd voelt iedereen ook wel aan uh, dat er een hele dunne lijn is tussen het nieuws verslaan en uh, nou, misschien, misschien op, de, op, de, op de emoties spelen... of te lang doorgaan met de nasleep van zo'n zo tragedie. Uh, ik geloof niet dat wij die grens overschreden hebben trouwens. Gelukkig zei de burgemeester van... Zeist uh, gisteravond op de persconferentie... dat hij vond dat de media uh, het goed hadden gedaan, terughoudendheid hadden betracht. Je moet altijd voorzichtig zijn met, met als iemand van de autoriteiten de media complimenteert. Daar moet je niet zo heel vaak blij om zijn. In dit geval was ik daar wel blij om. Omdat um, ik zelf als kijker ook al heel snel het gevoel heb dat grenzen worden overschreden. Of dat er een helikopter boven die vindplek uh, hangt. Ja, dat hoeft van mij niet zo nodig. Um, ja. Dus, dus ja, het, het, vandaag is het nog in het nieuws, want die, uh, die persconferentie was van gisteravond laat. Misschien dat er nog een stille tocht of zoiets komt... en dan is het nieuws, denk ik, een beetje voorbij. En dat, dat hoop ik eigenlijk ook. Kijk, tenzij uh, zulk nieuws, want journalistiek gezien... is het natuurlijk um, ja, niet vreselijk interessant, als je dat mag zeggen. Als, als, als mens grijpt het je heel erg aan... Ja. Um, als journalistiek, als journalist, uh, ja het is een redelijk eendimensionaal verhaal. Tenzij er iets achter zit. Hè? NRC Handelsblad kwam afgelopen weekend met een heel goed uh, verhaal uh, over de Raad van de Kinderbescherming, die uh, heel kritisch was geweest over de jeugdzorg en over het toezicht op al jaren gezin. met dit gezin bezig. Dat waren. is volgens ja. een verhaal. Precies. Nou ja, we kennen de eerdere gevallen van de jeugdzorg uh, waar, waar het mis is gegaan. En, en ja, dan ontstaat er misschien een patroon, dat moet je in elk geval uitzoeken. En dan is dat misschien wel het verhaal. Alleen de, de, de rouw, de familie, de, de afzetlinten, noem het allemaal maar op... Ja, daar wil ik zo snel mogelijk vandaan. Ja, dus eigenlijk vanaf het moment dat bekend was dat de jongens vermist waren... is natuurlijk een zoektocht op gang uh, gebracht. Veel burgerparticipatie uh, deze keer. Maar dat heeft misschien ook te maken ja. met de grote media-aandacht die er is. We hadden vorige week in het Mediaforum bij lunch uh, nogal een pittige discussie tussen Hans LaRouche en Marianne Zwagerman, oprichter van Poont... die zelf ook bij de Telegraaf-directie heeft gezeten. Zij maakten zich ontzettend ja, druk. Ik, om, ja, ik wil nog een klein fragmentje daarvan uh, even terugluisteren. Het, het, het, enige, het enige publieke aspect aan deze zaak is de vermissing van de jongetjes... en wat wij als burgers of als media zouden kunnen doen om te helpen in die opsporing... Um, maar daarvoor is het niet noodzakelijk om met acht straalwagens een dag lang voor een bos te gaan staan. Ik vind dat heigerig wachten op lijkjes, want dat is de, volgens mij de enige insteek om daar te staan. Hopen dat er iets gevonden wordt zodat we dat in beeld kunnen brengen, dat voegt helemaal niets toe. En het overtreedt alle grenzen van privacy in dit geval. Ja, is dat een beetje wat jij net ook zegt? Of had jij het genuanceerder nee, gebracht? Niet. Uh, dat wil zeggen. Nou ja, nogmaals, je moet, privacy is alles in, op zo'n moment... of is, is verschrikkelijk belangrijk. Alleen, ik heb die discussie ook gehoord en zei... Um, je moet je niet te veel aantrekken van die straalwagens die daar staan. Wat, wat telt? Als je het hebt over media-aandacht... en is het te veel of is het te weinig... kijk dan naar de zendtijd en naar de toon in de journaals... en in RTL Nieuws en op de radio... en kijk naar de hoeveelheid krantenkolommen en de toon in de kranten. Uh, uh, zoiets, hier moet je niet afgaan op straalwagens. Want zoals Hans Laroes ook zei in die uitzending... Een straalwagen is gewoon wat een laptop ja. of een pen is voor een uh, schrijvend journalist. Je hebt zo'n ding nodig om je verhaaltje te maken. En stel dat de jongetjes worden gevonden, dan ga je op redelijke afstand staan. Dan moet een verslaggever dat vertellen. Ja, je kan niet even met je ogen knijpen en dan is het verhaal in Hilversum. Daar heb je echt apparatuur voor nodig. Dus die hele discussie was eigenlijk een beetje onzinnig. Nogmaals, ik ervaar het ook zo dat je al snel een grens overschrijdt. Volgens mij hebben wij dat niet gedaan. En um, ja, dat afmeten aan het aantal straalwagens is uh, volkomen onzinnig. Kun je eigenlijk uh, als NOS, zou je kunnen zeggen van... we, we houden het alleen bij een bericht en um, ja, dat, dat is het. Want de RTO pakt natuurlijk groot uit alle kranten. Zijn er druk mee in de weer. Kun je dan überhaupt als medium zeggen van wij doen daar niet aan mee? Ja, dat kan wel. Of Gebeurt je moet doen, het moet iets anders. Maar dat ja, kan precies. Je nou, dat bedoel doen. ik Kijk, eigenlijk. Nee, dat... Ja, nee, ik geloof niet dat dat gebeurt. Kijk, in het algemeen, de, deze zaak, ja, dat, dat, dat vind ik wat lastig. Maar in het algemeen is het natuurlijk zo dat de uh, rubrieken en ook de kranten... maar zeker ook de televisierubrieken veel te veel op elkaar lijken, denk ik. We doen natuurlijk allemaal hetzelfde. En dan is het, of dan nou bij dit onderwerp is of bij iets anders... best um, ja, verfrissend, denk ik, als iemand zegt... Uh, nou, de opening van het Rijksmuseum, dat zien we al op twintig kanalen. Laten wij het dan maar een beetje low-key houden. Want uiteindelijk moet je je toch nu de zenders en de kranten en de nieuwe online initiatieven je onder oren vliegen. Uh, dat wat alleen maar goed is, maar moet je je zien te onderscheiden. Dat zal ook het journaal moeten doen. Ik denk dat, en wat we ook proberen hoor, voor de Goede Orde en, en waar we ook heel vaak in slagen. De, de tijd dat iemand om acht uur het journaal aanzet uh, om het nieuws van de dag nog eventjes te horen. Die tijden die zijn steeds meer voorbij, denk ik. Je moet je echt onderscheiden. Dat moet je met goede journalistiek doen, met gedurfde journalistiek. En soms ook met uh, eigenzinnige keuzes. En dan zou het kunnen, ik zeg niet dat we dat in dit geval hadden moeten doen. Maar dat je inderdaad zo'n verdwijning meldt. Dat je ergens na een paar dagen nog eens een keer een update geeft. En dat je het vinden meldt. Uh, maar in deze tijden is dat kennelijk heel erg lastig. En ja ik wilde dit weekend uh, toen ik gisteren hoorde op eerste Pinkse Dag dat de jongetjes waarschijnlijk gevonden waren. Ik hoorde dat om een uur of zes. Ja of ik nou bij het journaal werk of niet. Maar ik zet dan heus om elf uur s avonds de tv aan voor die persconferentie want ik wil dat toch weten. Uh, een andere zaak die vorige week vooral in het nieuws was... was het debat rond wekers. En dat is natuurlijk heel anders dan een, een vermissingszaak... waarbij veel emoties zijn betrokken. Hier gaat het om, uh, om politiek. En dat gaat mensen ook uh, wel aan het hart... op het moment dat er iemand niet functioneert... en we het idee hebben dat iemand weg moet. Daar is is in ieder geval de kritiek ook veel door de media aan meegewerkt... dat staatssecretaris Bekers het toch niet had gedaan... en dat het eigenlijk alleen maar ging over hij moet weg of hij mag blijven... in plaats van inhoudelijk het Bulgare fraude een geval aan de kaak te stellen. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, volgens mij heeft, heeft want dit verhaal is aangezwengeld... als ik me niet vergis, door, door Brandpunt en met name RTL Nieuws... die daar ook heel lang op door zijn gegaan, wat ze ook heel goed hebben gedaan... Hun, hun research uh, Ja, die hebben toch ook echt wel naar de inhoud gekeken... van die dossiers uh, enzovoort. Wij hebben als NOS een verslaggever... correspondent Joost van Egmond naar Bulgarije gestuurd. Uh, als ik me niet vergis om daar nog een verhaal te maken. Uh, maar dat moet je ook wel echt doen. Want in het algemeen... En, en ik heb ook die ervaring uit Washington, hoor. Ik kan nu doen alsof ik het allemaal vreselijk anders deed. Want ik wilde zeggen... de politiek wordt wel vaak als een voetbalwedstrijd verslagen. Treedt hij af, treedt hij niet af. Die zegt dit, die zegt dat. Ja, ik heb me daar bedacht ik laatst toen ik hier eens wat langer over... In Washington natuurlijk ook wel schuldig uh, aangemaakt. De neiging om een politiek conflict heel erg te zien in het kader van wat is de schade voor de Republikeinen en wat is de schade voor Obama. Inderdaad, een beetje als een voetbalwedstrijd of als een pingpongwedstrijd. Maar komt dat vandaan um, dat dat op dat deze manier gebeurt wat tegenwoordig? Dat vind ik. Nou, ik weet niet of het tegenwoordig is. Daarvoor ben ik te, uh, <laughs> draai ik misschien niet lang genoeg mee. Maar ja, het, het gaat gewoon al heel erg snel over de poppetjes. De, de verklaring daarvoor heb ik niet. Ik weet wel dat ik wel nieuwsgierig ben. Neem ook de Partij van de Arbeid en de discussie over de strafbaar uh, stelling van, van illegaliteit... Um, we hebben nauwelijks een illegaal aan het woord gezien of gehoord of gelezen. Terwijl die er genoeg zijn in Nederland. Misschien niet zo makkelijk willen praten als jij en ik. Maar je krijgt ze uiteindelijk vast wel voor een camera. En dat is ook een discussie waar ik denk... Misschien had dat ietsje meer... Uh, ook over de mensen moeten gaan waar het over gaat. Ook het probleem echt, uh, echt uit moeten diepen. En je ziet het ook in de Verenigde Staten. De afgelopen weken uh, was Obama redelijk in het nauw gekomen... vanwege uh, de, uh, de, uh, ja, drie schandalen eigenlijk... Uh, die hem uh, behoorlijk raakten. Ja, En ook daar gaat het dan heel erg snel over... wat is de schade voor Obama? Terwijl één conflict, één schandaaltje ging over de enorme uh, uh, druk op de belastingdienst. Um, dat hadden mensen eigenlijk veel meer uit kunnen putten. En in plaats daarvan ja, is het heel erg, zeker in, in Den Haag, in Washington... heel erg van, ja, treedt hij af of niet. Maar nogmaals, ik heb ook kort in Den Haag gezeten. Um, ik heb in Washington gezeten. En ik deed daar eigenlijk uh, vaak wel hetzelfde. Ja, maar is dat dan omdat uh, je op, op die manier het meest interessant maakt... voor een kijker, voor een luisteraar? Of is het ook echt waar je het zelf nou, vindt dat denk, het om gaat? Nee, ik denk, ik denk dat het deels ook... Um, het, het is buitengewoon lastig om als je in Den Haag zit... Uh, en zo'n debat is gaande en dat gaat de hele dag door eigenlijk. Ja, dan, dat, dat, dat, dat, dat moet ook echt gevolgd worden en dat is ook belangrijk. Intussen moet je op een ander kanaal spoor gaan zitten... en moet je misschien een verslag even naar Bulgarije sturen... wat wij dus ook gedaan hebben. Um, ja, en het is ook de druk van het telkens maar uitzenden. Het moet onmiddellijk live. Je hebt al die politici die onmiddellijk echt, echt, echt bijna on the spot... Um, um, reageren. Dus het, de omstandigheden zijn ook er wel zo naar, denk ik, dat je... Ja, die, die wedstrijd is de hele tijd aan de gang. En dan moet je er ook de hele tijd verslag van doen. Um, is, ja, misschien, natuurlijk... misschien dat er een rol meer voor de, Kijk, nou ja, ik wil zeggen, het journaal is ook natuurlijk een redelijk eerst, eerste lijns uh, nieuws. Hè. Dat, dat moeten we ook vooral blijven, denk ik. Um, misschien dat er nog meer een rol is voor achtergrondkaternen van kranten, bijvoorbeeld, bij zoiets. Ja, of, want uh, daar wilde ik naartoe, uh, mensen als Rob Wijnberg, die zeiden over Wekers, maar zeker ook over hoe het de afgelopen anderhalve week heeft gespeeld met de vermiste jongetjes, uh, dat het incidenten zijn, Hoe hoelullig ook, hè? Het, is, het is ruis. Hij vindt het zonde dat zoveel media hun denkkracht daarin stoppen, en niet in structurele onderwerpen. Wat vind je daarvan? Nou, dat ben, ik, dat ben ik voor een groot deel met hem eens. Ik geloof alleen niet dat bij Wekers dat een incident is. Wat ik ervan heb begrepen. Hij was al eerder wel in de problemen gekomen. Um, en bij de Belastingdienst en die fraudetoeslagen, toeslagen, ja, daar ging het natuurlijk heel erg mis. En niet alleen over die Bulgaren. Dus... Ik geloof dat dat geen goed voorbeeld is van deze jongetjes. Hoe tragisch ook, ja, het is een incident. Het is geen incident met grote maatschappelijke betekenis. Uh, tenzij je het gaat zoeken in de gezinsmoorden of de familiemoorden. Familiedrama's heette dat vroeger, maar we noemen het, geloof ik, tegenwoordig een, een familiemoord. Mm -hmm. Wat dat denk ik ook is. Als daar een patroon in zit, komt het veel vaker voor. Waar komt het dan door? Dan is dat het verhaal. Zolang dat niet zo is... Hoe tragisch ook moet je er dan bij zeggen, maar is dit inderdaad een incident? En is dat niet iets waar Nederland zich nou wekenlang uh, heel erg mee bezig moet houden... of wekenlang elke dag over geïnformeerd hoeft te worden? Rob Pijmer heeft mede vanwege heigerigheid van de journalistiek de correspondent opgericht... Hè, waarin hij juist weggaat van die waan van de ja. dag. Weggaat van het directe nieuws, maar puur beschouwend. En ook met een wat eigenwijzere blik met allerlei andere medewerkers... Uh, tegen de ontwikkeling in de maatschappij uh, wil aankijken. Was dat iets voor jou geweest eigenlijk, de correspondent? Of is het iets voor jou? Want dat nou, wie weet ook ik, nog. Nou, wie weet nog. Nou, ja, nee, ik ga, ik ga daar niet voor scheiden. Ik heb, wel, ik heb, ik heb een keer met Rob uh, ge, ge, ge, een broodje gegeten. Maar ook gewoon eens om te horen wat hij van plan was. Want ik vind het altijd ontzettend leuk om te weten wat er journalistiek qua, qua nieuwe initiatieven uh, worden ontplooit. Dat, nogmaals, dat moet ook, want in deze tijd... Um, niemand zet de televisie meer aan om acht uur van. Eens kijken wat er gebeurd is. Uh, er is ook behoefte aan verdieping. Dat zie je denk ik ook aan mooie series die de VPRO op zondag uitzendt... waar nou, honderdduizenden mensen naar kijken... als Bram van Meuler langs de grenzen van Istanbul rijdt... of, of Jelle Brandt Kostius in, uh, in India is. Dus ik geloof absoluut dat er een markt voor is. Ik ben zelf ook, ook lid geworden. Het kan ook heel erg tegenvallen. Um, je kan zo'n initiatief denk ik alleen doen en zoveel geld binnenhalen als je ook een grote broek aantrekt. En natuurlijk zou het kunnen dat de eerste artikelen zijn verschenen... en dat we zeggen, ja, dit had ook gewoon in het zaterdagkatern van de NRC gekund. Eh, dat kan, maar zolang we dat nog niet weten vind ik het een mooi initiatief. En nou ja, ik, ik, ik schrijf op dit moment niet, maar, maar anders had ik er graag iets aan gedaan. Die achtergrond en die diepte opzoeken, is dat ook een reden voor jou waarom je naar nieuwsuur gaat? Uh, ja, dat is een reden, niet de enige reden. Uh, ik moet zeggen, ik hou ook wel heel erg van, uh, nou ja, gewoon het, als, als, van de actualiteit en van het, van, het, van het harde nieuws. Niet van al het harde nieuws. Um, maar dat blijf je daar ook wel een beetje doen. Want op een, op een dag met groot binnenlands nieuws, dan kan je daar ook gewoon als verslaggever aan werken. Maar het is inderdaad heel fijn om A, wat langere onderwerpen te maken. Bij het journaal ben je vaak na twee minuten klaar. En bij Nieuwsuur kan dat best een keer zeven of acht minuten duren. En het is fijn om er wat langer aan te werken en hopelijk. Wat meer, uh, ja, wat meer eigen research te doen. Um, uh, dat soort dingen. Dus dat is, het is een van de redenen, inderdaad. Maar het is, het is geen negatieve keus voor het journaal geweest. Hoor. Ik heb het daar twaalf jaar ontzettend naar de zin gehad. Uh, maar ik doe nu iets de afgelopen maanden... wat ik ook voordat ik naar Amerika ging al gedaan heb. En uh, dat moet je niet te vaak doen. Je moet denk ik niet te vaak iets doen wat je al gedaan hebt. Vandaag dus een uitgebreid gesprek met Ilko Bos van Roosentaal. Nu nog verslaggever voor de NOS, maar hij gaat naar het nieuwsuur na uh, half één. Dus zometeen, Ilko. dan uh, wil ik het wat langer met jou hebben over jouw tijd in Amerika. Maar eerst dus uh, het nos chanaal Dit is Radio 1. Jan van der Putten. Bij het Nederlands Forensisch Instituut voor de momenteel de Lichamen... onderzocht van de broers Ruben en Julian. Ze zijn aan het begin van de nacht naar het NIV overgebracht. En daar zal hun identiteit nog feitelijk moeten worden vastgesteld. Het onderzoek kan volgens de politie langer dan 24 uur duren. De zes grootste banken op Cyprus controleren klantgegevens nog steeds niet voldoende, zeggen de Europese Unie en accountantskantoor Deloitte na onderzoek. Nog altijd staat er veel zwart geld op Cyprus gestald en dat maakt de banken kwetsbaar, waarschuwen de onderzoekers. In Stockholm was het vannacht onrustig vanwege straatrellen. Tientallen jongeren staken in de wijk Husbu auto's in brand... en bekogelden de politie met stenen. De rellen zouden een reactie zijn op het doodschieten van een man door de politie. Dat gebeurde vorige week. En Caries van Houten gaat de Zweedse actrice Greta Garbo spelen... in een film over haar leven. Dat is bekendgemaakt op de dag dat het Zweedse filminstituut 50 jaar bestaat. Vorig jaar al zei de actrice dat zij ervan droomde... om ooit in de huid te kruipen van de Zweedse actrice... die in de jaren 20 en 30 een sensatie was. En Caries van Houten gaat die film dan ook produceren. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie dan René Passet. Met een file bij Maastricht op de A2 vanuit België. Er zijn werkzaamheden in Maastricht en dat is elke dag te merken. Het staat nu bij het Europaplein 2 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de Veluwe, op de A28 om precies te zijn. Van Zwolle naar Amersfoort staat tussen Wezep en het harde 4 kilometer file. Dit is Radio 1. Lunch. Vandaag een uitgebreid gesprek met NOS-verslaggever Ilko Bos van Roosenthal. Binnenkort uh, verslaggever bij Nielsuur. en lange tijd correspondent geweest in de Verenigde Staten. Um, mis je Amerika? Ilko? Ja, die vraag krijg ik natuurlijk wel vaker en ik kan niet liegen, dus dan is het antwoord ja. Um, maar ik loop niet met een doos tissues over straat de hele dag, want zo klinkt het dan soms. Nee, ik, ik, ik, ik, ik, heb, um, ik heb daar een hele leuke tijd gehad, bijna zes jaar lang. En, um, en dat, dat mis je je, je, je mist de vrijheid daar wel en, en ik mis het land. Maar ik ben hier sinds een aantal maanden al wel weer heel erg gesetteld... Um, en het, het, het, het missen verdwijnt een beetje. Meer gewoon, nou ja, weemoed of dat je dan terugdenkt. Dat je denkt, god, wat was dat vreselijk leuk. Alleen, ik kreeg die baan best jong. Met ook wel mazzel, moet ik zeggen. Ik was dertig toen ik daarheen ging. en ik um, ben nu 36 en wil nog uh, 30 jaar werken op zijn minst. Uh, dus ik probeer wel echt nu, en dat lukt ook heel goed, um, hier mijn draai weer te vinden en hier echt iets anders te gaan doen. Maar het is niet zo dat is een lang antwoord. Ochtend, maar het antwoord op jouw vraag ja? is ja. <laughs> ik kan het zeggen, je nee, gaat eigenlijk nee. elke ochtend nee, kijk, bij je, de Starbucks even koffie drinken om wakker te worden en te denken nee, hoor, "Oh Nee, helemaal niet. Oh, nee. nee, helemaal niet. Zoals ik ook. Ja, nee, nee, nee, dat valt heel erg mee. Zoals ik daar ook niet snel mee op vakantie zou gaan en zo. Nee, het is journalistiek een fantastisch land en een geweldige baan. Het correspondentschap überhaupt, dat is de mooiste baan in de journalistiek. Maar um, wat ik zeg, ik heb heel veel zin om hier nu aan de slag te gaan... nu bij Nieuwsuur. En, um, ik, je, je volgt het nieuws uit Amerika nog met buitengewone interesse... en dat zal ook niet zo heel snel verdwijnen, denk ik. Nee, je schrijft ook regelmatig nog aan bij Paul Witteman. Dat, dat blijft ook nog wel zo, waarin je vooral over Amerika dan uh, het hebt... Nou, als ik, er iets, als ik er iets mee heb en er iets van af weet... je moet, je moet niet 40 jaar dat, dat Amerika-mannetje worden. Uh, dat ben ik ook niet van plan. Maar, maar tegelijkertijd, ook voordat ik daar als correspondent werkte... toen hield ik me daar al mee bezig. Ja, 15, vijf, bijna 20 jaar al inmiddels. En... Uh, ook tijdens mijn studie, ja, dus dat, dat verdwijnt niet in één keer. Dus ik zal dat blijven volgen. En als, ja, als, als mijn, mijn kijk daarop interessant genoeg wordt bevonden om nog af en toe aan te schuiven... dan vind ik dat alleen maar lui, uh, leuk. Alleen ja, je moet wel iets met het onderwerp hebben. Als ze me nu in één keer over de, de Bowl willen laten praten... <lacht> uh, daar heb ik weinig verstand van. Dus dan zeg ik nee. Bij de NOS is gewoon de, de regel van je doet het vijf jaar, dus een roulatiesysteem. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Want nou zit Wouter Zwart daar. Heeft hij dan met jou een maand meegelopen of zo? Voordat jij vertrekt en je hem alle, alle ja, kanalen laat zien? Ja, Wouter... ja eigenlijk wel. Nou, Wouter heeft ietsje langer meegelopen zelfs. Want die, die kwam met de conventies vorig jaar aan het eind van de zomer. Dat was ook heel, heel, heel leuk. Um, ja, vijf jaar is niet heilig hoor. Dat is niet in beton gegoten. Het kan ook zes jaar zijn, het kan ook zeven jaar zijn. Het hangt een beetje van het land af, denk ik. Er zijn landen waar je al twee, drie jaar moet wennen aan, aan, de, aan de taal of, of aan de censuur of wat dan ook. Dat probleem heb je in de Verenigde Staten niet. Dus vijf jaar is denk ik het minimum. En ik denk dat, dat zes, zeven jaar wel ongeveer het maximum is tegenwoordig. Ja. Wanneer zat jij daar zelf voor je gevoel goed in toen je daar begon? Wanneer? Ja, na hoeveel tijd was je ingewerkt? Ja, nou, ik, ik dacht best snel. En toen zag ik bij mijn vertrek, uh, omdat iemand heel aardig was en een filmpje had samengesteld, zag ik dingen uit het begin terug. En toen dacht ik, god, toen, ik, ik dacht wel dat ik was ingewerkt, maar dat was ik nog helemaal niet. Maar wat um, leek dat dan? Nou ja, het ging redelijk snel. Ja, ja nou... Ik zei dingen die ik geloof ik niet meer zou zeggen. En, en ja, gewoon een beetje een ingevallen koppie. En het, het zag er allemaal wat anders uit. Maar ook nee, ik, ik, ik merkte toen achteraf dat ik toch nog wel moest wennen. Mijn voordeel was wel dat ik in een verkiezingsjaar begon. Of vlak voor een verkiezingsjaar. En dan maak je die eerste anderhalf jaar ontzettend veel kilometers. Dan reis je door het hele land en leer je die politiek heel erg uh, snel kennen. Het is echt een soort, soort spoedcursus, uh, Amerikaanse politiek die je dan krijgt. Dus het ging bij mij denk ik wel redelijk snel. Alleen ja, ik denk dat je... Het elk jaar beter doet. En dat geldt voor iedereen waarschijnlijk. Ik, ik, als ik een verslag van vorige week terugzie... dan zie ik ook dingen die ik anders had gedaan. En, en maak je nou zelf iedere keer een nieuw netwerk als correspondent... of ga je vooral door met wat jouw voorganger heeft achtergelaten? Nee, volgens mij ik kan ik natuurlijk alleen voor mezelf spreken... maar voor één correspondentschap. En, en, en, nee, ik heb het allemaal redelijk weer uh, uh, opnieuw gedaan. Mijn voorganger, Wouter Körpershoek, zat er ook redelijk kort... Um, nee, en ik had ook al wel contacten. Wat ik zeg, ik kwam er al vrij vaak. Ik kwam er ook wel als freelancer. Ik heb er redelijk veel over geschreven ook ter plekke. Um, dus ik heb dat vooral zelf gedaan. Maar je, je werkt daar niet alleen. Hè? Je komt daar terecht in een, in een bureau. Dus toen ik er zat, zat bijvoorbeeld Ron Linker er al voor Radio 1... die me van alles kon vertellen. Ja. En um, Je werkt daar echt heel erg duidelijk als een team. Dus, dus je, je moet een land zelf ontdekken, maar daar krijg je alle hulp bij. Het ja, is dus een publiek geheim dat jij daar graag nog uh, was gebleven. Uh, je zei ook voor het gesprek, laten we het daar nou niet te lang over gaan hebben. Uh, wat mij dan verbaast is dat het alleen voor correspondenten geldt binnen de NOS. Denk ik, uh, geldt dat dan niet voor een politiek verslaggever... dat hij op een gegeven moment uh, na vijf jaar iets anders moet gaan doen om fris te blijven... of bij uh, sportverslaggevers of commentatoren? Ja... Nou, dat weet ik niet, maar nog even voor de goede orde. Ik, ik had iets langer willen blijven, maar uh, nog een jaar misschien... en dan was het ook wel mooi geweest. Ik denk dat de NOS vraagt dat vaak heel lang van tevoren Op zich is dat, is dat begrijpelijk, want dat is, nou ja, ze willen graag weten waar ze aan toe zijn. Dat hadden ze misschien ietsje later kunnen vragen. Maar uh, ik ben niet weggestuurd, hoor. Ik ben, er zijn collega's die, die nou ja, ook wel de media hebben gezocht... met klachten dat ze weg moesten. Volgens mij is dat bij mij, bij mij niet zo. En uh, dat ik rond deze tijd weg zou gaan, stond al lang vast. Waarom het in Den Haag bijvoorbeeld niet zo is, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Ook daar geldt dat je lang uh, misschien de tijd nodig hebt... Om, om echt goed aan je netwerk en aan je bronnen te komen. Dat werkt weer anders in Washington. Want ik kan wel doen alsof ik hele goede bronnen in het Witte Huis had... en uh, iedereen op Capitol Hill te spreken kreeg. Maar dat is niet zo als Nederlandse pers. Misschien dat dat een reden is dat je in Den Haag langer kan blijven. Maar... Ja, ik ga daar niet over verder. Ik, uh, misschien moeten ze daar ook wel wat, wat vaker roeleren. Aan de andere kant, ik, ik, ik zie nog genoeg collega's daar... die net zo fris zijn als uh, acht jaar geleden. Ja, want dat is een van de redenen, toch? Met een frisse blik er te tegenaan blijven kijken. En daarom moet het correspondent na zoveel jaar vervangen worden... of uh, naar een ander land toe gaan. Ja... Volgens mij is het zo dat er twee redenen zijn. Dat is inderdaad een reden die je wel hoort. Dat vind ik zelf niet een hele goede reden. Want ik denk dat er niet veel mensen zijn die hun frisse blik verliezen. Of die hun contact met Nederland verliezen. Dus die reden om te roleren heb ik nooit zo goed begrepen. Een goede reden om te roleren is denk ik dat uh, je ook voor doorstroming zorgt. Voor jonge talenten op de redactie. Wij hebben een aantal fantastische correspondenten die op jonge leeftijd naar het buitenland zijn gegaan. Lucas Waagmeester nu in India. Ja. Uh, Wouter Zwart nu in, uh, in Washington maar daarvoor China, we hebben nu een nieuwe Mark Bessems in Zuid-Amerika. Ja, het is alleen maar heel erg goed. Het is tragisch dat daar voor hem iemand zat die is weggegaan. Um, maar het is natuurlijk heel goed dat mensen van uh, in de dertig de kans krijgen van de NOS om naar het buitenland te gaan. En dat vind ik echt een goede reden om te roleren. Maar zijn die wel in staat om goede analyses ook te geven? Want daarvoor moet je toch een beetje doordringen tot de vezels van een land. Dan moet je het voelen. Ja, dat is waar. En daarvoor moet je er ook wonen. Maar goed, die termijnen zijn ook niet twee of drie jaar. Die termijnen zijn, nou ja, wat ik zeg, vijf, vijf, zes, zeven jaar. En daar moet je denk ik per land een beetje in variëren. Je moet ook echt wel naar de correspondent luisteren. Misschien gaat hij niet helemaal over zijn eigen baan. Alleen als hij zegt van, nou ja, misschien is het goed als ik hier nog twee jaar blijf om deze en deze reden. Dan wordt daar denk ik ook wel naar geluisterd soms. Nee, natuurlijk moet je een land, je moet er ook wonen om het in de haarvaten, in de haarvaten van een samenleving te kruipen. Dat is ook ontzettend belangrijk. Maar dat kan best in een paar jaar. Daar hoef je er niet twintig jaar voor te zitten. Ik we gaan even terug in de tijd. Journalist Gerard van Wesselo, die maakte in 2003... tien jaar geleden dus in NRC een portret van het NOS-journaal. Toen werd jij eh, plaatsvervangend chef buitenland. En zei je onder andere dit... Heel belangrijk en interessant is de richtingenstrijd... die sinds 11 september en sinds Fortuin bij het journaal gevoerd wordt. Gaan we naar Leuk en Luchtig? Worden we de kinderboerderij der Lage Landen? Ik vind het journaal moet het belangrijkste nieuws van de dag brengen... in volgorde van Belangrijkheid. Daar staat de mening van de hoofdredactie en van een groep redacteuren tegenover... die vindt dat we juist dichter bij huis moeten gaan kijken. En ondertussen brengen we uit het buitenland... alleen de dingen die makkelijk te behappen zijn. En vervolgens zat je daar een aantal jaren in het buitenland... en moest je dus alleen maar van die makkelijke reportages gaan aanleveren. Of viel dat wel mee? Tien jaar Ilkons? geleden, ja. Ja? Ja, ja. ja? ja, dat viel wel mee. Nou, ik moet zeggen, nee, mijn broer wat ik toen zei, dat, dat meende ik ook wel. Los van het feit dat daar gewoon een, een, een jonge, euh, ambitieuze, euh, wat, misschien wat bozige buitenlandredacteur sprak. Maar dat is tien jaar geleden. Nee, maar het is er, kijk, niet voor niks heb, heb je bij het journaal begrippen als tjaat voor laat en tjaatchenen na ene. Die, dat, dat zeiden we vroeger, van de, de ver weg landen, die stoppen we wel ergens in een laat journaal. Uh, tegen de randen van de nacht. En, en, en in de grote journaals doen we de landen die we goed kunnen behappen. Zoals Amerika en, en, en uh, Engeland en Frankrijk. Uh, dat was een beetje, denk ik, waar ik toen op doelde. Maar nogmaals, dat interview is tien jaar oud. Um, ik denk dat de tijden ook wel veranderd zijn. Ik denk dat we een ander soort correspondenten hebben. niet zijn nadelen van de vorige. Alleen we hebben nu correspondenten die veel meer reizen. Die je veel meer van een land laten zien. Die wat eigenzinnige keuzes maken, denk ik. En uh, ja, in dat groepje correspondenten. Uh, en ook de, de, de aanmoediging van de NOS daaromtrend... heb ik me altijd heel erg thuis gevoeld Dus nee, ik vind niet meer dat we alleen de, uh, de makkelijk te behapstukken thema's in het buitenland doen. Um, ja Het is wel zo dat je er altijd voor moet waken dat je de blik op het buitenland behoudt. Maar het journaal besteedt, ja, ik weet niet of het nou... 40 of 50 procent van de zendtijd... Maar, maar laat het 40 zijn van de zendtijd aan buitenlands nieuws. En dat is helemaal niet verkeerd. En wij hebben nog steeds vergeleken met andere media... een, een gigantisch uh, groot correspondentennetwerk. Ja, en, en daar soms... ben ik ook heel erg blij mee geweest altijd. En soms is het, want je hebt jou natuurlijk heel veel rond de politiek in, in Amerika gezien, maar soms zitten er ook reportages tussen waarvan je dan denkt. misschien is het niet het belangrijkste nieuws, maar het tekent wel heel erg die bevolking. Ik heb toen uh, een reportage die mij zelf nog bijstaat van jou, was de Flying Doctors reportage. Van, omdat zoveel mensen onverzekerd zijn. Uh, artsen die gewoon uh, ergens naartoe gingen ja. in een tent, hè, dat mensen daar rijen dik stonden te wachten. In de hoop dat ze, nou, bij wijze van spreken. Um, ja, hun bloeddruk even konden laten opmeten, omdat ze zelf geen. Uh, of omdat ze echt klachten hadden. En een andere reportage, uh, de Heart Attack Restaurant. Waar mensen een triple bypass burger eten van 2 kilo. Geserveerd door serveers in verpleegstersjassen. Daar hebben we ook nog een fragmentje van hem heeft gelukt. De heeten heten er patiënten. En het personeel loopt rond in ziekenhuis outfit. Het heet hier dan ook de Heart Attack Grill. Een succesvol protest tegen de druk om gezond te leven. The that the er vallen maar weinig mensen te bekeren in een restaurant... waar de friet in reuzel wordt gebakken... en waar iedereen boven de 150 kilo gratis eet. Toch is de strijd tegen overgewicht hard nodig. Ja, dit zijn denk ik de reportages waar je wel de meeste reacties op krijgt, of niet? Ja, dit, dit laatste zeker, omdat het natuurlijk appelleert aan, aan het beeld dat mensen bij Amerika hebben, de, de, de dikke mensen enzovoort. Maar goed, we, dit was op zich een geestig verhaal. De achtergrond is natuurlijk helemaal niet geestig, want het gaat over de obesitas-epidemie, die vooral onder arme zwarte Amerikanen een, een heel groot probleem is. Uh, dus, dus, maar dat is wat je vaak doet, denk ik, als correspondent. Je pakt maatschappelijke thema's die in Washington spelen en die probeer je elders in het land, en voor mijn collega's in, in andere landen geldt hetzelfde, probeer je die uit te werken en op een op een goede en originele manier. En dat is toch wat je, wat je hoort soms mensen zeggen. moet je Tegenwoordig via internet kan je alles volgen. Is een correspondent nog per se nodig? Ik geloof dat een correspondent absoluut nodig is. Uh, en ik geloof dat een correspondent ook die gedurfde keuzes moet maken. Hij moet verhalen durven maken... die misschien niet heel makkelijk te behapstukken zijn op het eerste gezicht. Hij moet ze alleen toegankelijk maken. Je moet bepaalde verhalen ook... Niet durven maken. Uh, durven niet te maken, moet ja, ik zeggen. Ja, ja. Als ze heel erg een, een hype benaderen, bijvoorbeeld. En dat geldt, denk ik, in het algemeen. Ik bedoel, de, de, de gedurfde journalistiek, eigenzinnig, zonder dat het pound wordt. Um, dat is ook, denk ik, wat de NOS zou moeten doen. Scherpe keuzes maken, je onderscheiden. Um, want dat lijkt mij de manier om kijkers te behouden en ook het hoofd uh, boven water te houden. En correspondenten spelen daar denk ik een, een belangrijke rol in. Maar natuurlijk alle deelredacties. Ben jij nou uh, door je tijd in Amerika anders tegen Nederland aan gaan kijken? En maak je dan ook op een andere manier je reportages nu dan je voorheen deed? Nee, dat geloof ik niet. Ik, ik zal de reputaties wat anders maken. Gewoon omdat je veel meer ervaring hebt als, als verslaggever. Ik, ik weet dat ik toen, ik toen ik naar Amerika vertrok, deed ik veel minder met geluid... om maar iets technisch te noemen, dan ik nu doe. Uh, um, maar jij bedoelt denk ik meer hoe je naar Nederland als maatschappij ja. aankijkt. Nee, niet vreselijk anders. Alleen het is onvermijdelijk dat je bepaalde discussies... Um, ja, dat je die als... Um, uh, ja, typisch Nederlands of, of, of klein gaat, gaat zien. Uh, na, natuurlijk denk je: God, wat is Nederland vreselijk gelukkig als er een uh, verwarmd fietspad in Enschede wordt aangelegd? Ik bedoel, en, en dat soort dingen kom je steeds vaker tegen. Dat je denkt: van, eigenlijk hebben we niet zo verschrikkelijk veel te klagen. Maar het is ook weer een valkuil waar je niet in moet vallen als je terugkomt uit een buitenland, zeker uit, uit, uit de Verenigde Staten. En God, wat is hier allemaal vreselijk onbelangrijk. En. Uh, wat, waar houdt men zich hier in vredesnaam mee bezig? Dat je Nederland als een soort Madurodam gaat zien. Dat komt wel eens voor, dat probeer ik verder niet te doen. Zo zie ik het ook niet. En ja, Het stikt hier van de belangrijke, wezenlijke verhalen... Um, die mensen uh, kunnen maken en die mensen moeten maken. En kijk alleen al naar de afgelopen dagen. En naar de asielzoekers en uh, de, de, de hongerstaken en de dorststakingen. En kijk naar wekers en dat fraudeverhalen wat erachter zit. Er, er, er zijn verhalen genoeg in Nederland. Nou, ik zou zeggen vanaf 1 juni, hè, bij Niels, gaan we ze allemaal van jou zien. Ja. Elke Bos van Rotterdam. Ben Bedankt voor je tijd en uh, succes met het werk. Op dit moment in Zeist. Dus. Dank je wel. TV Wonder met Sir Duke. Ja, een belangrijk moment is aangebroken. Want volgens mij gaan wij de nationale nieuwsquiz spelen... met uh, de jongste, in ieder geval één van de jongste deelnemers ooit. Wim Spoelman, welkom. Ja, bedankt. Veertien jaar ben je. Ja. Uit Leeuwarden, samen met een uh, klasgenoot. Ja, het voorbij, maar... Oh, de, in de buurt daar ja. in ieder geval. En samen met je klasgenoot uh, ben je ja. met de trein hier ja. naartoe gekomen. Je ouders zeiden veel succes en die zitten ja. nu aan de radio gekluisterd... om te horen hoe je het ervan ja, af gaat denk brengen. ik denk het. Heb je wel netjes gevraagd of je mee mocht doen Ja. Aan hun. Aan Oké, okay, gelukkig. En ben je zo'n Niels-vreter? Je zit zelf op het gymnasium en je houdt van computers en schaken. En ook een beetje van het nieuws. Ja, nou, ik volg het wel veel. Zullen we maar eens gaan kijken hoe je het ervan af gaat brengen dan? Ja. Jij bent degene die de score deze week gaat neerzetten. Dus hoe hoger, hoe beter. Uh, ja. We gaan beginnen om jouw nieuwsfactor vast te stellen. Succes. Ja, het gaat hartstikke goed. Ik heb het uh, heel erg naar mijn zin gehad. Het was echt te leuk allemaal. Ik heb twee superleuke weken ik vind dat we het is goed gedaan hebben, we mogen trots zijn, eindelijk weer een keer een finale. Maar we hebben het toch, we hebben het toch goed gedaan? In jaren! We waren er gewoon! Nee, top! Birds don't Voor het eerst in negen jaar deden we eindelijk weer mee... aan de finale van het Eurovisie Songfestival. Bijna zes miljoen mensen zagen Anouk het liedje Birds... beter zingen nog dan in de halve finale. Op de hoeveelste plek is Anouk zaterdag geëindigd? Op de negende plaats. De negende plek inderdaad. Ze had gehoopt dat ze in die top 10 zou eindigen. Nou, dat is dus gelukt. Negende plek is ook de beste prestatie sinds 1999 van ons land. Denemarken won dit jaar dus met het liedje Only Teardrops. Uh, Anouk werd negende van de 26 deelnemende landen. Maar welk land, Wim, eindigt? als laatste. België? Nee, nee, België eindigde eigenlijk kort onder ons. Ierland was het. Met maar vijf punten. Ter vergelijking, Anouk had er dus 114 en Denemarken 281. Dus dan is vijf wel echt heel erg weinig. We gaan naar een uh, krantenkop. En de vraag aan jou is uh, over welke uh, artikel gaat dit? Het citaat is... We kunnen geen oogje dichtknijpen gaat dit één over de burgemeester van Maastricht, Onno Hoes... die vindt dat hij koffieshops in zijn stad niet mogen verkopen aan buitenlanders. Twee, de Consumentenbond, die vindt dat zorgverzekeraars... meer werk moeten maken van frauduleuze nota's... ook al onderzoek de verzekeraars meer dan dat het ze oplevert. Of 3. de werknemers van een H&M-fabriek in Bangladesh... die na de ramp op Rana Plaza staken... uit protest tegen het verval van het pand waarin ze kleren maken. Het citaat dus, we kunnen geen oogje dichtknijpen. Dan gok ik a uh... Ja, A of 1, dat is helemaal goed geantwoord. Het is een kop uit de Volkskrant. Na een week vol kritiek op het strenge drugsbeleid in Maastricht... blikte burgemeester Hoes terug op die uh, bewogen week. Hoes blijft bij de maatregel dat de buitenlanders... geen softdrugs mogen kopen bij coffeeshops in Maastricht. Maar er wordt zeer waarschijnlijk een uitzondering gemaakt... voor drie coffeeshops die gebouwd zijn langs een snelweg. Langs welke snelweg, is de vraag? De A4? Nee, het is de A2. Ja, dan heb je het ja. nadeel dat je zelf nog geen rijbewijs hebt... en uh, de ja. wegen, het net iets minder goed zal kennen. De A2 die loopt langs Maastricht en gaat richting Luik. Dus uh, die worden waarschijnlijk uh, buitengesloten ervan. Goed, je hebt uh, op dit moment uh, twee punten. Maar goed, kan nog meer gebeuren natuurlijk. Wij gaan uh, naar een stemfragment luisteren... en ik wil graag van jou horen wie dit is. Hij heeft heel veel mooie films gemaakt. Wij kennen ze allemaal in het, Neder in het Maar daarbuiten zijn ze redelijk onbekend. Dus ik hoop dat daar weer, uh, verandering uh, in komt vandaag. Ja, dat is lastig. Ja, nee, ik zou het niet weten. Ik zie ook vragend kijken. Het is een minister die de afgelopen weken sowieso veel het nieuws uh, haalde. Onder meer over uh, de emancipatie. Namelijk ja. minister Jet Bussemaker ja. was het. Ja, ja. Uh, ze was dit weekend op het filmfestival in Cannes. Dus vandaar dat ja. het citaat daar ook over ging. Voor het eerst in 40 jaar is er weer een Nederlandse film genomineerd... voor een gouden palm. Wat is de titel van de Nederlandse kanshebber van de, de film? Borgman. Borgman is inderdaad goed geantwoord, in première gegaan. Geregisseerd door Alex van Warmerdam... En uh, hoofdrol onder meer van Hadewig Minis, hè, die, uh, die hem speelt. Goed, hebben wij nog één vraag te gaan, Wim. En daarin zijn we op zoek naar een persoon uit het nieuws. Kun je vier punten mee verdienen als je hem heel snel weet. Je krijgt verschillende cryptische aanwijzingen. Zodra je denkt te weten, zeg je stop. En dan mag je het goede antwoord geven. Okay. Kom eens aan. Vier. Ik mocht eerst niet naar Londen, maar toen toch wel. 3. Ook ik ben een legendarische nummer 14. Twee. Voor Oranje schoot ik 214 keer raak. Stop. Johan Kruijf. Nee, hm? helaas. Het was Steun de Nooier. Oh ja. Zeg je het wel? De hockeyer. Ja, die is gestopt. Ja, gisteren speelde hij zijn laatste wedstrijd als professioneel uh, hockeyer voor Bloemendaal. Dus ja. daarom hadden we hem uh, in het fragment gekozen. Hé, hey, jammer. Je hebt drie punten, nieuwsfactor. Ja. Maar we gaan proberen zo meteen met alle korte vragen om die score nog even goed op te wijzelen. Ja. Gaan we zo meteen verder.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 Nederlandse kinderen worden te vrij opgevoed. We hebben nogal eens kritiek op onze jeugd. Te druk, te brutaal, te agressief. Wat vindt u van hoe Nederlandse kinderen tegenwoordig worden opgevoed? Moeten er duidelijkere grenzen worden gesteld in de opvoeding... of moeten kinderen juist vrijer gelaten worden? Via de site kunt u meestemmen via www.stand.nl... dus op de stelling de Nederlandse kinderen worden te vrij opgevoed. Morgen kunt u weer bellen. Vandaag alleen even reageren via de site of via de gratisstand.nl-app gaan wij de tweede ronde spelen met Wim Spoelman, 14 jaar, uit Friesland. En we gaan uh, zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Hè? 90 seconden dan heb je de tijd en heb ik de tijd... om jou zoveel mogelijk vragen voor te leggen. Uh, denk niet te lang na. Als je het niet weet, zeg je gewoon pas. Geef ik het goede antwoord en dan gaan we heel snel door. Ja. Maar het is natuurlijk zaak dat jij de meeste ja. antwoorden gewoon goed beantwoordt. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, gaan we beginnen. De Nationale Nieuwsquiz. Vandaag is de finish van welk groot benefiet hardloopevenement... Pas. Europa Run. Welke partij wil een parlementaire enquête naar de zorgfraude? SP. Is goed. België gaat onderzoek doen naar valse euromunten afkomstig uit welk land? Pas. China is dat. Fred Rutte stopt als trainer van welke voetbalclub? Vitesse. Is goed. In welke stad is gisteren bij een brand asbest vrijgekomen? Utrecht. Is goed. Volgens een onderzoek van Trouw zou er in welke Haagse wijk al openlijk gebruik worden gemaakt van de islamitische wetten, de sharia? Schilderwijk. Is goed. In welke stad werd zaterdag gedemonstreerd tegen megastallen? Pos. In Amsterdam, welke Amerikaanse president blijkt volgens zijn dagboek... onder de indruk te zijn geweest van Adolf Hitler? John F. Kennedy. Is goed, hoeveel winkelpanden komen er volgens de detailhonderden... de komende jaren leeg te staan als er geen bouwstop komt? Pas. 9000. Welke club is gisteren gedegradeerd uit de eredivisie? VV Vendo. Is goed, VVV Venlo. Welk voormalig Kamerlid is dit weekend Amerikaans staatsburger geworden? Pas. Jan Hirschi Ali. Welke Paralympische atlete heeft in Hoorn het wereldrecord op de 100 meter verbroken? Malou van Rijn. Is goed, de Russische autoriteiten hebben de naam laten lekken van de Moskouse baas van welke Amerikaanse inlichtingendienst? FBI? CIA is het. De staat Texas gaat welke oliemaatschappij aanklagen om de olieramp in de Golf van Mexico in 2010? Is goed, hoe heet de schrijfster wie je boek toch in de app store van Apple te koop zal zijn? Helene van Rooyen. Is goed? Wie is topscorer van de Premier League geworden? Robert van Persie. Is goed, een vrouw uit welk land heeft als eerste uit haar land de Mount Everest beklommen? Saudi-Arabië. Is goed, welke VVD'er zei gisteren dat de Limburgse ex-wethouder Jos van Rij niet op de VVD-lijst in de Roermond mag komen? Halbe Zelstra. Dat was Halbe Nou. Dat ging goed, toch, die tweede ronde? Ja, een stuk beter dan de eerste. Een stuk beter dan de eerste. Een paar keer moest je even passen. Ja, dat is zo zonde, want je had 12 antwoorden maar liefst goed nu in deze ronde, Wim. En dat vermenigvuldigen we met die factor uit 3, daarom kom je op 36. Ja. Ik denk niet dat het genoeg zal zijn om eind van de week met die 300 euro naar huis te gaan. Maar goed, je krijgt kaarten kaart voor beeld en geluid experience... en een prachtige lunchmok en een lunchbox... Dat Was ook leuk, toch? Ja. En het was leuk dat je meedeed in ieder geval. Je gaat de aanhalen in als jongste deelnemer. Wie wil dat nou nog meer? Wim Spoelman, dankjewel. je Ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen en CRV. Nederland loopt de kilo's en de crisis van zich af. In het hardlopen sluit ik me af voor de wereld een andere wereld 2 miljoen Nederlanders lopen hard en hun aantal groeit. Zometeen in Dit is de Dag. De Vlaamse loopcoach Evi Grijwaard. 3, 2, 1 en start! Schrijver en hardloper Abdelkader Ben Ali. En bioloog Midas Dekkers. Ze komen voortdurend langs in verkeerde kleren. Steunend en zuchtend. Over een volksport die religieuze trekjes krijgt. Zometeen vanaf 2 uur bij Dit is de Dag. Goed, we zijn vertrokken. Op radio 1.